9 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Australische geheime dienst heeft Amerikaanse advocaten afgeluisterd. Het gebeurde in nauwe samenwerking met de Amerikaanse geheime dienst NSE. Blijkt uit documenten van klokkenluider Edward Snowden... waarover de New York Times schrijft. De advocaten hielpen Indonesië vorig jaar... bij een handelsgeschil met de Verenigde Staten. De Australiërs lieten daarop de NSE weten... zeer bruikbare informatie te hebben... over de adviezen van het advocatenkantoor aan Jakarta. Dit is de eerste keer dat blijkt dat andere belangen dan terrorisme... een rol zouden spelen bij de praktijken van de NSE. De Italiaanse president Napolitano heeft morgenochtend... een gesprek met Matteo Renzi van de Centrum Linkse PD. Naar verwachting vraagt het president Renzi premier van Italië te worden... en een nieuwe regering te vormen. Als dat gebeurt, volgt Renzi zijn afgetreden partijgenoot Letta op.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 In China wordt de langste tunnel ter wereld aangelegd, 122 kilometer. De tunnel verbindt straks de stad Dalian in het noorden met Yantai in het zuidoosten. In 2015 of 2016 wordt gestart met de bouw ervan. De Bohai Zee is een opmerkelijke plek voor een tunnel... aangezien de baai aardbevingsgevoelig is en de tunnel over twee breuklijnen loopt.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 VPRO NTR Holland Dog Radio, met Code Kloet. Goedenavond. Een bonte Holland Dog Radio vandaag... met straks de derde aflevering in de serie Architectuur door andere ogen. Aan de slag met fotograaf Thijs Wolzak... en Kaddisch voor een buurt, van heren Heresma. Maar eerst neem ik u mee naar Parijs. Als je daar de weg niet kent, kun je er makkelijk verdwalen... Er zijn natuurlijk een aantal herkenningspunten. De metrostations bijvoorbeeld. Natuurlijk de Seine. De Eiffeltoren. Maar dan nog is het makkelijk verloren te draken. In alle drukte. De documentaire die u zo gaat horen gaat over twee verdwaalde mensen. Twee vreemden die elkaar toevallig ontmoeten in een tuin in Parijs. En er ontstaat een eigenaardige vriendschap. Ze praten en ze zwijgen. Ze spreken elkaars taal niet en toch weer wel. Ze kijken naar de tuin en eten samen chocolade. De ene is een dakloze vrouw met als laatste halte Parijs. De ander een jonge journaliste die op zoek is... naar richting en structuur in deze grote stad. Dit is de documentaire Senza Parole van Catharina Smets. Parijs. Een geweldige stad. Een stad van veel clichés. En één cliché is dat Parijs wat... Overweldigend kan zijn. Ik voel het. Ik voel me wat verloren. Maar je kunt je hier makkelijk verstoppen. In de metro bijvoorbeeld. Om niet de pickpockets te vervangen, vervang je goed en controleer je personen. Beware van pickpockets. Zorg dat je sure bags goed zijn. Keep een eye op hun belongings. Mensen ontwijken elkaars blik in de metro. Ik doe alsof ik hier thuis hoor en loop snel mee met de stroom van mensen. Er zit een vrouw op haar knieën in het midden van een grote hal. En de menigte stroomt om haar heen. dat women are in a trance. That they can sit day. So far, the signs are very clear. Ik stap uit aan Avenue President Kennedy. Willekeurig. Ik heb geen doel. Ik stap op de brug over de Seine. Het eerste wat ik zie is het vrijheidsbeeld. Vreemd. Ik loop er naartoe. In het midden van de Seine ligt een eiland. Het eiland begint ergens vanaf de voet van de Eiffeltoren en er waren bootjes met toeristen voorbij. Vanaf de brug kijk ik naar beneden naar het eiland. Ik zie een stuk veld met bloemen. Een wilde weide met opgeschoten gras en rode klaprozen. Een tuin in het midden van Parijs. Wat me opvalt is dat de stadsbankjes perfect symmetrisch zijn opgesteld. Een Franse tuin is het klassieke voorbeeld van orde. Ik zie dat iemand de symmetrische bankjes beschilderd heeft met perfect symmetrische witte bollen. En op het middelste bankje onder de brug staat een klein, ordelijk huisje. Opgebouwd uit lage plastic. Ik wandel de trappen van de brug naar beneden. Over het grind de tuin in. Op een klein voetenbankje in de zon zit een vrouw rustig de was te doen in een plastic emmer. En de emmer is ook beschilderd met witte bollen. Ze zit met haar rug naar het vrijheidsbeeld. En het vrijheidsbeeld heeft op haar beurt haar rug naar de vrouw met de emmer gekeerd. Rieten hoed, sokken in sandalen. Het valt me op dat alles wat ze bezit beschilderd is met grote witte stippen. Het is hier rustig. De zon schijnt en de bloemen wuiven in de warme wind. Het is alsof ik op een erf zit. Er is op het platteland. De vrouw was rustig verder. Ik kan haar gezicht niet zien door de hoed. Ik wil haar aanspreken, maar ik weet, ik weet niet goed hoe. Wat doe je de hele dag als je dakloos bent? Hoe word je dakloos? Heb je nog een huis ergens anders misschien? Een huis met een tuin? Kies je ervoor om dakloos te zijn? En waar haal je al die spullen? Ben je dan niet bang? Snachts. We zitten naast elkaar. Stilte. Stilte. De vrouw wringt haar kleren uit en staat op. Ze wandelt in de richting van de scène. Een rode kante onderbroek valt uit haar emmer. Hallo, madame. Ik roep. Ze reageert niet. Hallo, madame. Ik spring overeind en raap de onderbroek op. Je moet wel zien. De vrouw draait zich om en kijkt op van onder haar hoed. Ik schrik en probeer het niet te laten merken. De huid op haar gezicht is gebarsten en open. Ik probeer niet met mijn ogen te knipperen. Ik versta haar niet. Ze wandelt naar de scène. Aan één emmer met witte bollen heeft ze een touw gebonden. En die gooit ze in de scène om het water op te halen. En de andere gebruikt ze om de was uit te wringen. Ze keert terug naar de bank. En we glimlachen naar elkaar. Ze hangt de was op een droogrek in haar kleine plastic tent. En rustig doet ze haar horloge om. En ze schuift ringen aan haar vingers die ze even opzij had gelegd op een klein houten tafeltje. Ik herken het gebaar. Mijn moeder die doet net hetzelfde als ze de afwas heeft gedaan... Uit mijn ooghoeken zie ik haar rommelen in haar tent. Ze komt naar me toe. Ik denk dat ze me zal vragen om weg te gaan. Ik kan beter stoppen met opnemen. Ik stop. Geritsel van karton en zilverpapier. Ik kijk op. De vrouw houdt een pak chocolade in haar uitgestoken hand. Zwarte chocolade. Ze breekt de chocolade in het pak... zodat ze er niet met haar handen hoeft aan te komen... Waar zou de chocolade vandaan komen? Ze moet hem in haar tent bewaard hebben voor een bijzondere gelegenheid. Ben ik dan een bijzondere gelegenheid? Vai, Neem, zegt ze. Of denk ik toch dat ze zegt. Fiori, zeg ik. En ik wijs naar de bloemen. manco di acqua, zegt ze. Ze hebben water nodig. Ze wijst op de vervellende huid van haar gezicht. Dat is van het water uit de scène zegt ze. Of ik denk dat ze dat zegt. Ik wil iets vriendelijks zeggen. Dat zwarte chocolade de beste is. Iets wat ik over De Haag tegen mijn buurvrouw zou zeggen. Ik probeer mijn woorden Italiaans te laten klinken. Ik probeer alle woorden die ik ken. Allora. Ze is het einde woord ik Allora per favore per favore che <laughs> tanto e dia voi e après je connais rien giardini je comprends mais è hey, così senza parole senza parole dat begrijp ik. Zonder woorden. Mille grazie voor het chocolate. Ja, nee, nee. Ik wil haar zeggen dat ik zal terugkomen. Domani, io. Morgen. Pas op, pas ja, Morgen breng ik haar iets bijzonders. Je passi din Ik ben op zoek naar iets dat alleen ik haar kan geven. Iets dat een antwoord is op zwarte chocolade. Een gieter. Voor de giardini. Om de fiori water te geven. Een formele Franse tuin is het voorbeeld van orde. Een Franse tuin is open. Regelmatig. Met heggen, gras, grind. De regelmaat houdt de ongestructureerde natuur buiten. De chaos. In een Franse tuin is water en symmetrie. Symmetrie is heel belangrijk. Want symmetrie maakt ons menselijk. Een Franse tuin is opgebouwd uit vluchtlijnen in de richting van de horizon. Of beter, een punt ergens achter de horizon. Want de vluchtlijnen zijn gericht op de oneindigheid. Vluchtlijnen, zoals de naam het zegt, laten je dromen van vlucht. Een ontsnappingsroute. En soms staat er op het midden van zo'n vluchtlijn een stambeeld, zoals een vrijheidsbeeld op een eiland. Ik koop een gieter en een ijzeren harpje en een schopje. En dan vraag ik me af of ik niet beter iets anders had gekocht. Drinkwater bijvoorbeeld. Of een geneesmiddel tegen huidziekten. Of ik niet beter had kunnen uitzoeken waar de sociale dienst is. Ik ben terug bij het vrijheidsbeeld en ik voel me stom. Ze is niet thuis. Maar er zit een oudere dame op een van de bankjes. Kent u de vrouw die hier woont? Ja, ze komt de en haar ze heeft een dépigmentatie van de peau. Ja, ik weet het. Er is iets mis met haar huid. Ze zegt het Italiaans? Ja, ze zegt het Italiaans. Nee, ik niet. Ah, oké, oké. Maar waar komt ze? Ik denk dat ze hier woont. Ja, ze is dakloos en a Er zijn er veel. Pardon? Zelfs hoogopgeleide mensen. Naast een pâtisserie is er zo een. Een ingenieur. Het begon met een scheiding Hij was ontroostbaar En omdat hij ontroostbaar was ging hij niet naar zijn werk En omdat hij niet ging werken kreeg hij geen loon Hij kon de huur niet meer betalen En zo ging alles bergaf Hij begon te drinken Allemaal door een scheiding Wauw dat is erg. divorce, omdat de persoon van wie je het meeste houdt, niet dood is, maar in de armen van iemand anders. Je kunt niet trouwen om iemand die nog leeft. Ik heb gehoord dat dit het Zwaneneiland heet. Het En waarom? Je Er is geen signe. <laughs> ik laat het vergiet en het harkje en het schopje op het zwaneneiland waar geen zwanen meer zijn. Ik laat een briefje achter. Buongiorno. Een cadeau par I Fiori e il Giardini. Alla Proxima Catarina. Morgen kom ik terug. Want ik wil met haar praten. Ik zie haar. Momento. Ik heb een paar zinnen in het Italiaans opgeschreven. Hoe heet je? Oh, come si chiama? Katarina. Katarina. Liliana. Gustova. Gustova. How are you? Goed? How are you doing? Um, <laughs> da dove viene? Waar kom je vandaan? Italië. Nee. Ja. Waarom ben je naar Parijs gekomen? E com'è mai è arrivata a Parigi. Ultima fermata qui a Parigi, non è andato più più avanti. Ultima fermata. Laatste halte. Parijs is er laatste halte. De laatste halte voor wat? De combinatie is Bulgare. Bulgare? Ja. Ze is Bulgaarse. En Bulgare en Italië? We zijn er 5 jaar. 5 jaar? Ja. En troppo. Vero zijn troppo. We zijn ervan. Ze zegt dat ze niet op de vlucht is, denk ik. Maar tante Rubio is. Mijn documenten Miei documenti e mio passaporto mi servo non altro da veloria parte mio. It's over een paspoort. It's over groene papieren. E così e così. E così. Zo is het nu eenmaal. No perché non hai nostalgia. Ik ben niet nostalgisch, che. zegt non è, ze. No nee, normale, io non ho. Denk no. ik. Si va a mare. <laughs> va a mare. Io doiani a mare. Naar de zee gaan. Come si volge? a Ik denk dat ze de zee mist. Ik, ik wil haar verstaan. Een in ik doe alsof ik haar versta. Maar ik versta wel dat ze blij is met de gieter. Dat Het charmant is. Um, sì, Parigi, ho trovato ori. sì e ho trovato lì anche strumenti per giardina, brava no? ho scritto anche Bellintino e sì? lì deve me Merci. un cappello ci serve senza parole sì, sì, sì, sì. senza parole het is een Italiaans liedje waar ze het over heeft. Senza parole, het is een liefdesliedje. Over een koppel dat elkaar niet meer begrijpt. Maar dat het goed is zo. Zonder woorden Senza parole. Ik heb Ik keek binnen in je huis en ik heb begrepen dat het waas was te denken dat je alleen van mij was. Ik probeerde te vergeten. Ik probeerde niet te kijken. Maar ik loop al zo lang. En buiten is er zoveel lawaai dat ik gestopt ben met over dat alles na te denken. La la. Maar voor ik wegga, gaan we nog eens naar het vrijheidsbeeld kijken. Wat ze trouwens ook heeft beschilderd met witte bollen. Statua de liber Libertad? Ja. Oh! voor de Senza Parole, een radiodocumentaire van de Belgische Katarina Smets, gemaakt dankzij een residentieproject van het Vlaams-Nederlands Huis De Buren in samenwerking met de stichting Biermans-Lapotre en de VPRO. Met dank aan technicus Alfred Koster. Wilt u reageren, dan is ons e-mailadres Redactie@hollanddoc.nl. redactie en wilt u deze of ook eerdere uitzendingen nog een keer beluisteren, ga dan naar deze website hollanddoc.nl radio. Holland Doc Radio met Code Kroet. We gaan nu verder met een aflevering uit de VPRO-serie Aan de Slag, waarin mensen vertellen over opmerkelijke voorvallen tijdens de uitoefening van hun werk. Vandaag hoort u Thijs Wolzak, fotograaf in Amsterdam. Hij tekent onder meer voor de wekelijkse paginagrote interieurfoto's in NRC Handelsblad. Ja, het is een verhaal wat ik eigenlijk uh, niet graag vertel. En ook weinig verteld heb, omdat het eigenlijk een beetje gênant is. Terwijl er eigenlijk helemaal geen reden voor is. Het is ongeveer twintig jaar geleden, denk ik. dat ik uh, was toen net een paar jaar van de academie. En ik werkte toen ook af en toe als assistent bij een fotograaf. En ik kreeg via via de vraag van een fotograaf, die heette Max... die uh, een klusje moest doen bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Daar was ik al sinds mijn middelbare school niet meer geweest. Uh, dus dat le leek me op die, uh, daarom al heel erg leuk. Uh, hij moest een aantal dingen fotograferen in het museum... want er kwamen tentoonstellingen aan en er moesten, gewoon ik, worden gemaakt. En het Allard Pierson Museum heeft een huisfotograaf, of had hij had in ieder geval toen... Maar die was op vakantie, dus er moest even wat geïmproviseerd worden. Dus Max was gevraagd om de, daar die dingen te fotograferen, een aantal objecten. Um, nou, we kwamen daar s ochtends vroeg al aan in een soort keldertje die uh, was uh, ingericht als fotostudio voor die afwezige fotograaf. En het bijzondere daarvan was dat uh, het was een vrij klein keldertje, Er stonden wat van die ouderwetse schoolbankjes in, van die één tafeltjes met stoeltjes in een carré. Uh, en aan het plafond was een, uh, een, een, een railsysteem bevestigd. Wat je wel vaker ziet in fotostudio's. Waardoor je de lampen aan het plafond hebt hangen. En dan heb je geen last van statieven op de grond. Zeker in zo'n kleine ruimte was dat heel fijn. Um, uh, we werden ontvangen door uh, een conservator en uh, nog een assistent. En die hadden al uh, klaargezet in de ruimte. Achter in de ruimte op een paar tafeltjes. Een uh, Griekse vaas, een Etruskisch masker en nog een, twee, drie uh, bijzondere objecten uit de collectie die moesten worden gefotografeerd. Uh, en ze vroegen met welke we wilden beginnen. Uh, dat was het Etruskische masker. Uh, dus dat hebben we op het tafeltje vooraan in de, in de studio gezet. En we zijn begonnen met het licht opstellen. En de conservator zei, nou, als jullie klaar zijn met dat eerste object... moeten jullie maar even bellen, want dan komen wij om het weer te verplaatsen... want jullie mogen er zelf niet aankomen. Nou, geen probleem. Uh, dus wij waren bezig met het uitlichten en uh, glimmertjes weghalen... en alle trucken uit de kast halen om, uh, om, om, die, om dat masker heel mooi op de, op de foto te krijgen. En we waren ook dus bezig met die lampen aan het plafond... Uh, op dat railsysteem uh, heen en weer te bewegen. En je kon ze ook met een soort pantograaf naar beneden en weer omhoog uh, laten bewegen... En op een gegeven moment waren we vlak, allebei stonden we vlakbij het etruskische masker met die camera een beetje nog in te stellen en zo. En op een gegeven moment horen we een heel raar geluid achter ons. We kijken om en we zien daar nog die drie voorwerpen op die tafel staan. Het vierde voorwerp stond dus voor ons met het, dat was het etruskische masker. Maar er ontbrak er één. En we keken elkaar aan en we verstijfden helemaal. En we liepen naar het tafeltje en we keken achter het tafeltje op de grond. En daar lag dus die Griekse vaas echt in duizend stukken. En, nou, we waren echt helemaal aan de grond genageld. We waren helemaal verstijfd. Ik denk dat we twee minuten lang helemaal niks konden zeggen. En helemaal niks konden doen. Toen begon die Max, die begon als een bezeten heen en weer te, te, te lopen en, en te mompelen. En van, jezus, wat moeten we nou doen? en uh, Ik zeg, ja, we moeten die conservator maar bellen. En uh, ja, ik bedoel, wat kunnen we doen? We kunnen niet uh, net doen alsof er niks gebeurd is... en uh, aan het eind van de dag weer naar huis gaan. Er, er moet iets gebeuren. We moeten, we moeten het maar gewoon vertellen. Uh, ja, dat is goed, zei Max. En hij pakte de telefoon en hij draaide het nummer van die conservator. En hij zei, dat vond ik een beetje onverstandig. Hij zei, uh, ja, kun je even hier naartoe komen? Er is iets gebeurd. Terwijl ik had het een beetje in het midden gelaten... en, uh, en hem even gewoon gevraagd of hij wilde komen. En hem dan later wel vertellen wat er aan de hand was. Nou, de conservator die kwam inderdaad heel snel en zwaaide de deur open. En hij zei, jullie hebben toch niet iets beschadigd, hè? <lacht> Nou, wij, wij konden nog steeds geen woord uitbrengen. We, we konden hem alleen maar wijzen zo naar die hoek van de, van de ruimte... waar het dan was gebeurd en waar dat hoopje zielige scherven... Uit de, uit de Griekse faseperiode lag. En hij liep daar naartoe. En hij ontplofte. Hij begon te schelden en hij zei... hoe kan het nou, stilletje eikels en nou nog veel meer uh, van dat verheids? En ik zal zorgen dat jullie nooit meer aan het werk komen. En... Uh... haal. Maar goed, uh, na enige tijd bekoelde de, het temperament van die conservator wel enigszins. En die is de verzekeringman gaan bellen van het museum. Uh, en die zei van nou, ik kom eraan. Uh, tot die tijd, uh, niks aanraken, niks bewegen. En iedereen moet in die ruimte blijven. En, uh, dus de, Max, de fotograaf en ik moesten in die ruimte blijven. En die conservator bleef er ook bij. Die, die zat ook echt zo'n beetje naast ons van... Uh, jullie komen hier niet weg. <laughs> die ging een beetje zo tussen de deur en ons uh, zich opstellen. Want hij was nog steeds furieus. Uh, inmiddels werd ook de, was ook de conservator uh, erbij gehaald... die deze vaas ooit had gerestaureerd. Dat was natuurlijk ook heel erg pijnlijk. Uh, nou, en ik, ik denk dat we daar wel 2,5 uur hebben gezeten... Uh, want die man die moest natuurlijk ook gewoon uit zijn kantoor komen en daarheen komen. We hebben er 2,5 uur gezeten en uh, die man heeft alles uh, gefotografeerd. Hij heeft alles opgenomen en uh, ons uh, heel uitvoerig ondervraagd van hoe dit nou kon. Nou, we hebben in alle eerlijkheid verteld hoe wij dachten dat het zat. Maar het is natuurlijk een heel raar verhaal. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze ons misschien helemaal niet geloofden. Want wij waren daar met z'n tweeën in die kleine ruimte met die werken... En uh, na enige tijd ligt er één fase in duizend stukjes op de grond. Ja, leg dat maar eens uit. Dat kan gewoon niet. Maar zo is het gebeurd. En uh, ik kan nog steeds in alle eerlijkheid en oprechtheid zeggen... dat we echt niet weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. En ik denk nog steeds dat het niet door ons doen is gebeurd. Nou, het, het eind van het verhaal was ook wel een heel mooi een soort toneelstuk... Uh, want toen werd er de, ging een van die conservatoren even weg. En die kwam terug met heel veel bakjes waarin een soort vloeipapier lag. Een soort schalen waren het. En die ging met handschoentjes heel voorzichtig... eerst de grootste scherven op een schaal leggen. En toen die vol was, werd die weggebracht. Toen kwam er een tweede schaal. Daar werden de iets kleinere scherfjes in gelegd. Zo heel mooi gerangschikt. Heel voorzichtig met die handschoentjes. Die werd ook weggebracht. Toen kwam er nog een schaal voor de allerkleinste scherfjes. En toen kwam de kruimeldief... En daar werd een nieuw vers zakje ingedaan, een stofzakje. En toen werd uh, even zo. Alles, uh, het laatste kleine scherfjes en, en poeder, werd opgezogen. En dat werd, uh, het zakje werd verzegeld, werd precies opgeschreven wat het was. Ging. En misschien ligt dat zakje nu nog wel in de collectie van het Allerpieters Museum. Dat was Thijs Wolzak. De techniek van deze aflevering van Aan de slag was in handen van Berry Kamer. En dan nu in ook Radio. Onlangs verscheen bij uitgeverij Reservaat een boekje van heren Heresma getiteld Kaddisch voor een buurt. De schrijver heren Heresma, overleden in 2011, bekend van boeken als Handen wit gaat in ontwikkelingshulp en Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming ging zo'n tien jaar geleden met collega-radiomaker Anton de Goede... naar de Olympiabeurt in Amsterdam-Zuid... om daar herinneringen op te halen aan zijn door de oorlog getekende jeugd. Het boekje dat nu is verschenen... bevat de transcriptie van de radio-uitzendingen van toen... en werd inmiddels zo goed besproken... dat er in korte tijd een herdruk noodzakelijk was. Maar hoe klonken nu eigenlijk de radioopnames? Eerder uitgezonden door de VPRO in december 2003... waarop dit boekje is gebaseerd. We laten er iets van horen nu. De programmatitel Toen was monologen uit het Bijna Toen. Luistert u naar Heren Heresma in gesprek met Anton de Goede... en ze bevinden zich aan de pieter Lasmankade. Dat zijn villa's, hè? Dat zijn mm. zuivere villa's. En hier um, vestigde zich uh, het oppercommando van de Duitse marine. Die zat hier. En dat waren geweldige mensen. Hè? Die marine die had met al de, die rotzooi uh, niks te maken. Hè? Die, die keken ook voor zich uit. En dan, die zagen de zee eigenlijk. Hè? Je, ook omgekeerd zag je in hun ogen. Dus prachtige uniformen. Ik moet u vertellen, schitterend met die... Dat donkere met die prachtige petten en dan hadden ze lange jassen. En dan hier opzij, rechts, twee splitjes beslagen met, met goud. En daar kwamen twee gouden kettingen uit. En er hing een gouden poenjaard aan, zo, met een heft. En natuurlijk in dat heft het hakenkruis. Rood op wit, hè. Wit hakenkruis op rood vond. En die, die, die, waar nu dat hechtje staat, daar had de Marine natuurlijk, want je bent van de Marine, uh, hadden ze een aanlegstijger gebouwd. Er stond ook op, verboden aan te meren met twee E's. Hier van uh, uh, de Kriegsmarine en zo. En die was een prachtig mooi uitgevoerd stijger. Er is nooit, heeft nooit een boot aangezeten, woont. <lacht> um. Ja, daar kon je niet komen natuurlijk, hè? Met, die, met die oorlogsschepen, hè? Want vanwege de bruggen. Trouwens, zo wist het hier niet. Hè? Mm -hmm. dus, maar dat, dat die stijgeren hoorde echt, dat je kon zien, dat hoort er bij de Kriesmarine. Nou, het waren aardige mensen, want ze hadden heus wel op den duur in de gaten hoe de, uh, de vork in de steel zat en de lamp voorover. En, en dan, ja, eens in de week kwam een, een vrachtwagen, ook in de blauwe kleur van de Kriesmarine, en er kwamen allerlei... Uh, etens waren uit en zo. En, en die, die uh, matrozen, die, die, die prachtig ook uitzien. Die, uh, die zagen ons dan, stonden weer op de andere hoek te loeren. maar ook tassen in een zak, papieren zakken. <lacht> en, want plastic tassen had je toen nog niet. En dan liet ze bijvoorbeeld een bouw suiker vallen. Nou, daar waren we meteen bij natuurlijk. Hè. Over welke jaren heeft u het nu? Nou, ik heb het nu al over 42, 43. Hè. En dan woonde u dus aan de andere kant van de kerk? Ja. En dan zat hier die... want die, Was er dan een afstand met die mensen? Of bespied je die? Of, oh. Het is een beetje gek. U moet goed begrijpen. De, toen, toen, toen, toen, toen mijn moeder voor het open raam stond... en in die prachtige blauwe lucht keek... toen zei ze tegen mijn vader... Zeg, ik geloof dat het oorlog is. Toen zei mijn vader zou het waar wezen. Toen... In 1940? Ja. En Vanwege die strepen in de lucht... en al door vliegtuigen, dat gronk. Ik hoor het nog. Hè? Zo is dat. En toen, toen kwamen die, die, die moffen. Kwamen en mensen wisten eigenlijk niet precies... wat ze, wat ze moesten doen. Hè? En... Uh, de, ja... Uh, de, de, men, men had geen houding tegen... Ja, wat... wat, wat, wat wat doen ze? En zo, hè? En, en er kwam iemand die... En die vertelde dan... Ik ben met de tram geweest. En, ik stond met de kinderwagen op, op het voorbalkon van de bijwagen. En toen, en toen was er zo'n Duitse officier. En uh, die, hij hielp mij met Anneke en de wagen. En toen zag ik dat hij tranen over zijn wangen liepen. En dan zei hij... Ja, zijn natuurlijk ook mensen, Zo werd er in eerste instantie naar gekeken. Nee, dat was... Een beetje, een beetje een moeilijke zaak. Hè? En de mensen leven er ook een beetje naast. Want wat de joden betreft, die werden via hun eigen weekblad op de hoogte gesteld van allerlei verordeningen. Ja, het stond ook in de krant hè, dat ze bijvoorbeeld niet meer op bankjes mochten zitten. Moet je, je voorstellen? Hè, op, op dat soort dingen. Ze mogen niet meer op bank, bankjes zitten. Wat kinderachtig. Waarom niet? Het is een diepe verwondering van de mensen. Had oh, geen benul. En dan liep hier vanaf hier, zo schuin naar de overkant, elke dag een jonge vrouw van een jaar of 25, 26. Ze zat eruit, jongen. Zo'n mooi, mooie mantelpakjes mooie jassen. Uh, op Shabbat uh, een hoedje, soms met een valen. Prachtige zijden, kousen, mooie schoenen. Dat was geweldig. Ik was in stilte verliefd op haar. En dan en, en, en, en, en, en kwam ze hier. En dan, dan, uh, de, de, de, de, de, en, dan zei ik... je uh, juffrouw Sterrenheim. En dan keek ze zo naar me en zei ze... Zo, boeger. He, en dat was altijd hetzelfde. En dat liep ze zo door. Elke dag zo. En dergelijke. En... Maar wat zei u dan eigenlijk? Dat is Hebreeuws. dat is Jiddisch. Shalom, ja. Shalom. Shalom, dat is En... Nou, en dan... En, en, en zo. En Dat was al even voor de oorlog. En de oorlogsdagen kwamen. En een paar dagen na de oorlog... Ze was een paar dagen weg, liep ze hier weer. En toen keek ik en toen vond ik dat ze er zo verfongfait uitzag. Hoewel je dat niet aan de kleren kon zien. Ze dus had even portfait. Voor... En toch had ze iets verfongfaits. En een week of zo, tien dagen na de capitulatie, toen ging meneer Van Waai, die verderop op de Olympiakade woont, het benedenhuis, en altijd... Met zijn fiets, altijd zijn fiets uit gezegd, Meneer Van Waaien had zijn fiets uit. Hij zat er nooit op en liep er wel naast. En die was hier bezig. En waar nu die, die paar bomen stonden, dat was een heel dichte uh, struikgewas. En uh, met heerlijke zwiepende takken die we braken voor ons spel op het galjoen. Hè. Dat zijkant van, van de kerk. En meneer Van Waaaien heeft ontdekt. Die was in die struiken. Met zijn fiets. Wat hij daar deed, Joost mag het weten. Maar hij was er. En toen heeft hij de politie gewaarschuwd. Want op de kant stond dan een van die mooie tasjes van mijn lief. Ze heette van de voornaam Lonneke. En toen is dus de politie nog geweest, die heeft nog een beetje zaten te dreggen. Dat was kinderspel, dat zag je zo. En twee dagen later, toen bleek ze onder de brug van de Marathonweg doorgevaren te zijn. En verderop is de dijk waar de Amstelveense weg overheen loopt. En daar is ze boven gekomen. En heeft zich de eerste twee dagen weer in het water vertoond. Heeft zelfmoord gepleegd. En er gebeurde, eh, na de capitulatie, gebeurde er nogal wat zelfmoorden. Onder Joodse mensen. Hebben dat, en vooral de Amstel en dan de omval, waar je toen uh, uh, twee of drie hele grote gashouders had. Daar, t, uh, daar hebben nogal wat Joden zichzelf verdronken. Dan gingen ze met kettingen zich omwinden en dan lieten ze zich in het water vallen. Dat was daar vrij diep. Dat waren vaak, vaak waarschijnlijk. Uh, Duitse Joden, die hier uh, in grote getalen woonden... en die gevlucht waren vanuit uh, um, Berlijn en zo, en, uh, Duits, uit Duitsland. Hè. En die al een beetje dat regime geroken hadden hè, en, en, en, en geproefd. Waar we hier natuurlijk helemaal niks van wisten. We hoorden Anton de Goede in gesprek met Heren Heresma. Monologen uit het bijna toen. Eerder uitgezonden in 2003. Bestaat ruimte zonder geluid? Kan dat wat je hoort een uitzicht zijn? En is een gebouw meer dan klank? In de serie Architectuur de Andere Ogen volgen vier radiomakers, vier blinden, door beroemde Nederlandse gebouwen. En geven zo een nieuw zicht op architectonische hoogstandjes die velen denken te kennen. In deze derde aflevering volgt radiomaakster Bente Hamel... vrijwilligster en moeder Janita van der Vinnen. Ze ontdekken samen het Maastrichtse Kruisenherenhotel... een ontwerp van Satijn Plus-architecten. Een middelgrote kerk. Met daarin een restaurant, een bar... En een receptie. De ingang is van koper, een soort toeter. Er komen twee mensen binnen. Hand in hand. Links Janita. Rechts haar man Evert. We zijn in het Kruishere Hotel in Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou graag inchecken. Ja, en op welke naam heeft ze gezien? Van der Vinnen. Janita van der Vinnen. Ja. Kijk, het tot kamer 4 voor u. Kamer 4, vindt u op de begaande grond. Ik ja. u nog even vragen om hier beneden aan te tekenen. Okay. Ja, dank u wel. U kunt mij volgen naar de kamer. Oké. Okay. De magneetstrip naar links. Ja. Om de deur te activeren. Okay. En met de sleutel. Gaan we eerst naar de kamer. Echt? Hoge kamer, hè? Dan zal ik dan meteen ook voorgaan naar de badkamer. Het is een heel laag bad, ook met instappen. Het is namelijk verzonken in, okay. de, in de vloer. Dus houd je daar rekening mee met instappen? Ja. Ik denk dat er een airco aan is of zo. Is Klopt inderdaad ook. Dan gaan we weer terug naar de kamer dus. En aan de rechterzijde, hier omhoog, ook aan de achterzijde van de kast eigenlijk, vindt u dan de luchtcirculatie. Ik heb zo'n hekel aan achtergrondgeluiden die niet hoeven. Nee. Als de dus schuif eentje naar rechts zit, staat hij helemaal uit. Als we even wachten, dan hoort u hem daarna ook oh ja, nou uitgaan. Je, dat scheelt veel. Hoe uh, voelt de kamer in de nog onwennig, want het is hoog, uh, ruim. Het ruikt echt naar hotelkamer. Hoe ruikt hotelkamer? Schoon, clean, haast. En ja. hoog, wat je zegt, is dat aangenaam of onaangenaam? Onaangenaam. Minder gezellig, minder intiem, dat is het, denk ik. Want dat geeft ook een kleine echo. Kan hier een raam op? Dat kan ook. <laughs> Ja, hij kan niet helemaal open, oh, omdat oh, je hoi. op de begane grond ja, bent. Ja, dan heeft hij ja. misschien vannacht iemand erbij liggen. <laughs> Dit lijkt me prima. gewoon lekker. Dus lekker frisse, frisse lucht. lucht en dan ja. krijg je alvast een heel fijn verblijf bij ja. mensen. goed. Even, zullen we nu naar buiten gaan, uh, even om het gebouw lopen? Vind ik ook, geluk. ik ben nieuwsgierig hoe het gebouw hier gelegen is. Ja, is goed. Nu, gaan we naar buiten. Goed, Nog een dikke Goedemiddag. Over de, de loper. Gaan linksaf. Stoepje op. Een straatje in. Dit is dan denk ik de zijkant van het hotel, van de kerk. Het klinkt hoog hè. Oh ja, dit zijn echt uh, mergelstenen. Hoe anders zijn mergelstenen dan andere stenen? Ja, deze zijn heel gelijkmatig en hebben ribbels op een bepaalde manier. Die lopen van boven naar beneden. Een vrij grote steen ook. Niet van die hele kleine steentjes. Dat voel ik ook. Als ik eraan voel, dan is het wel echt schuurpapier ook. Heb jij eelt op je handen? Nee, niet veel. anders kan ik niet goed voelen. Nee hoor, nee. Lichter voelen, niet zo hard drukken. Ah. Heel zachtjes eroverheen gaan. Ja, oh, Ik zou zijn trouwens dekker. bij de ingang, misschien is het wel leuk om die ook even aan een uh, volle schoef te ja. ja, Van binnen voelt het als kunststof, en van buiten als metaal. En het is heel rond. En wat, wat kan je zeggen over de, de klank van, van waar we nu in staan? Ja, dat is heel leuk. Want je loopt van, van heel wijd open. En dan voel je dat het steeds smaller wordt. En daardoor verandert de klank ook. Het wordt, ja, het wordt steeds kleiner de ruimte. En overkapt. Hier staan we al haast binnen. Hier hoor je dat het geluid echt verandert. En nog een paar stappen verder. En dan voel ik dat het hoger boven mij wordt. Dat we echt een entree in de kerk maken. Die ingang, daar, daar zijn heel veel mensen wild van... omdat het helemaal van koper is ja, gemaakt. Ja. Nou ja, dan, nee, god, nou, zo bijzonder vind ik het eigenlijk niet. Maar dat is inderdaad echt iets heel visueels. Ik heb hier binnen veel meer... Oh ja, dat klinkt heel groot en toch houdt het niet. Ik weet dat het een kerk is, toch galmt het niet. Dus dit, dat vind ik veel opvallender. We staan nu volgens mij op de bovenste verdieping. Dat we helemaal de kerk in kunnen kijken. Het klinkt ook anders als ik nou spreek. Heel anders dan twee meter hiervoor dat we in de gang stonden. Nu is het wijzer. Ik hoorde mensen voor me en beneden me. We staan hier op misschien wel het allermooiste plekje van het hotel. Een kleine overloop die heel hoog uit de muur van de kerk komt eigenlijk. En we staan vlak onder de gewelf. Als je hier aan de balustraat staat, dan, dan is de het langste deel, het schip van de kerk is voor ons. En als ik hier over de rand kijk, dan krijg ik dus hoogtevrees. Heb jij daar ook last van? Helemaal niet. Op geen enkele manier. Want ik denk dat we echt wel, nou, ik vind dat moeilijk te schatten... maar het is, het is meer dan 10 meter hoog ja, dat is te staan. Mooi. Laten we eens één een, een minuutje luisteren. Van uitzicht. Ja. Ja, wat ik hoor, geeft mij, is mijn uitzicht. Zo, dan staan we in één keer buiten. Achter het klooster, achter de kruidentuin ook, is nog een aanbouw gemaakt, want er was eigenlijk te weinig ruimte voor alle kamers in het gebouw. Ze wilden 60 kamers. Kun je eens deze kant op komen? is heel anders dan de rest. Metaal. Met, ik had hier net een paar van die pinnen. Heel recht, heel strak. Een grote hoge wand. Heel hoog. Ik loop nu een stukje aan de linkerkant... heb ik het uh, hoge, nieuwe gebouw. Van kort en staal. En... Ik zei dat gangetje, het is al heel leuk eigenlijk, van een, een meter breed. Je kan er zo in staan. En met mijn rechterhand voel ik nu een mergelsteen en met linkerhand kort en staal. Ja, stenen zijn toch veel minder koud dan, dan kort en staal. Zijn stenen minder koud? Ja, yeah. leg je hand er maar op. Oh ja. Gek hè? Je zou denk anders denken. Maar je, je, al leg je je hand er maar even op, dan voel je heel gauw het verschil. Stem. Ja. Is het beneden of boven? Beneden. Waar wij net vandaan kwamen, daar in de gang. We hebben nu heel wat ruimtes in het gebouw gezien. De kerk op verschillende niveaus. Wat, wat is nu jouw totaalgevoel bij dit gebouw? Ik, ik vind het zo mooi, tot een mooi totaal gemaakt. De kerk met daarin de hotelruimtes. Het klooster met alle hotelkamers. Ik vind het zo mooi bij elkaar passen. En zo, ja, ook afwisselend. Je kijkt op zo'n andere manier elke keer de grote ruimte van de kerk in. Die afwisseling, dat zou ook druk kunnen zijn, effectief. Ja, maar dat is het niet. Ik vind het nu prettig, rustig genoeg, sfeervol. Elke keer kom ik weer nieuwe voorwerpen, nieuwe omgeving tegen. En dat, ja, dat, dat, dat, dat prikkelt, dat inspireert mij. Dat, dat, dat stimuleert tot rondkijken. Niet denken van, oh, weer hetzelfde. Maar ja, dan, dan ben ik heel benieuwd elke keer waar ik nu weer naartoe zal lopen. En dat bij elkaar maakt het voor mij tot een heel mooi geheel. Zo waren we in het Maastrichtse Kruisherenhotel... radiomaakster Bente Hamel... met vrijwilligste en moeder Janita van der Vinnen In deze derde aflevering van de Holland -Doc radioserie Architectuur door andere ogen. En de eindredactie van deze vierdelige serie... is in handen van Marloes Eelings en Arno Peters tekende voor de techniek. Architectuur door andere ogen is als luisterboek verschenen... bij uitgeverij Waanders. Samenstelling Martijn Jordans, Bastiaan van der Kraats... en Marij van den Wildeberg. Ik geef u nog een keer onze adressen. Het e-mailadres is redactie@hollanddoc.nl, redactie@hollanddoc.nl. En de website voor het terugluisteren van uitzendingen of voor meer informatie, dan is het adres hollanddoc.nl/radio. Volgende week in Hollanddoc Radio een documentaire van Botte Jellema over de vraag: wat is echt? Want wat onze oren en ogen bereikt is tot in de puntjes vormgegeven, maar ziet er vaak anders uit dan wat het is. Auto's die motorgeluid over de speakers laten horen, gefotoshopte gezichten en geknipt en geplakte radio en televisie. We weten wel dat het nep is, maar wanneer voelen we ons belazerd? Nou, Botte Jellema onderzoekt het verraad van de voorstelling. Dat dus volgende week in Holland ook Radio. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Gio Lippens... en ik wens u nog een fijne avond verder. Vanavond in Cairo Brandpunt, Nigel Farage. Griek van Brussel over het groeiende sentiment tegen Europa. En mag je zelf kiezen voor je dood als je dement bent. Duivelse dilemma's rondom euthanasie en de euthanasiewet. Dat en meer in Cairo Brandpunt. Vanavond 5 over half elf op Nederland 2. Natuur en milieu, Greenpeace, Wise Hevels presenteren... De Groene Stroomsterren. De allergroenste stroomproducten van Nederland.